Twee uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Automobilisten mogen ook in de toekomst niet rechts inhalen. Volgens minister Schultz van Hagen van Verkeer... leidt dat niet tot een betere doorstroming. Op verzoek van haar eigen partij, de VVD, heeft de minister een onderzoek uit 2000 nog eens tegen het licht gehouden. Dat richtte zich op het Amerikaanse systeem, waarbij auto's elkaar links en rechts mogen passeren, maar niet van rijstrook mogen wisselen. Volgens de minister is dat niet geschikt voor tweebaanswegen als in Nederland, omdat er verschillende maximumsnelheden gelden voor auto's en vrachtwagens.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 De drie belangrijkste rebellengroepen in het noorden van Mali hebben aangekondigd om bij de vredesonderhandelingen verder samen op te trekken. Het gaat om twee bewegingen van het Tuareg-nomadenvolk, die strijden voor hun eigen staat, en een Arabische beweging. De groepen sloten in juni een vredesakkoord met de Malinese regering. Het Nederlands kabinet besloot vorige week mee te doen aan de VN-missie in Mali, die stabiliteit in het land moet terugbrengen. Het ziekenhuis in Capelle aan den IJssel sloeg afgelopen avond groot alarm nadat er brand was uitgebroken in een elektriciteitskast. Omdat de noodaggregaten dichtbij staan, werden voorzorgsmaatregelen getroffen voor een evacuatie. De brand, waarbij veel rook vrijkwam, werd snel geblust. De elektriciteitsvoorziening is niet onderbroken geweest. Oorzaak van de brand is niet bekend.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 In deze nacht gaan we praten over vrijwilligerswerk. Want Jan Kees Goed, directeur van het Centrum Opvang Asielzoekers... die gaat asielzoekers stimuleren om vrijwilligerswerk te doen. En daarmee komen er misschien nog meer mensen bij die vrijwilligerswerk doen. Op dit moment doet volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... zo'n 44% van de mensen in Nederland van 15 jaar en ouder vrijwilligerswerk. Het is een grote groep dus. Een belangrijk onderdeel is uh, vrijwilligerswerk doen dan ook in vele levens. Maar... Wat is vrijwilligerswerk nou toch precies? Wat moeten we eronder verstaan? En waarom doen zoveel mensen vrijwilligerswerk? En wie zijn al die mensen? Daarover praten we in het volgende uur. Maar nu gaan we het eerst hebben over voedsel. We zien dus dat, eigenlijk dat de tafel vol staat met, uh, met te zoete, te zoute en te vette producten. Vooral onder mensen met een laag inkomen zie je dat veel mensen ja, te zwaar zijn. Mogelijk dat ze toch een ander voedingspatroon hebben dan mensen met een hoog inkomen. Gezonde voeding is vaak ook duurder dan, uh, dan junkfood. Daar ben ik weer. De kranten die stonden er vol mee gisteren. Voedsel. Zo zou 15% van de kinderen met een lege maag naar school gaan. Bevat het nationale schoolontbijt, ongezond eten en drinken. Leidt goed eten onder de prijsdruk. En grijpen de Britten door de crisis massaal naar het junkfood. Voedsel het is dus een belangrijk onderwerp. Het houdt ons niet alleen in leven, maar bepaalt ook voor een groot deel onze gezondheid. Maar eet u eigenlijk nog wel gezond? Halt u verse producten in huis? Of eist de crisis zijn tol? Is de lokale pizzaboer misschien uw beste vriend? Of eet u iedere dag een patatje met? Of alleen maar een handje nootjes? Laat het ons weten. Bel naar ons gratis nummer 0800-1121. Stuur een mailtje, dat kan naar nacht@eo.nl. Twitteren, dat kan ook. Doe dat met hashtag dit is de nacht. En nu eerst muziek, James Taylor, Your Smiling Face.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 Next door. But that was long before I met you. Now I'm sure that I won't forget you. And I thank my lucky stars that you are who you are, and not just another lover, lady sent down to break my heart. Isn't it amazing a man like me can feel this way? Tell me how much longer it can grow stronger every day. Yeah. Taylor en Your Smiling Face uit 78. Beknippelt u op gezond voedsel of geeft u liever minder uit aan andere dingen? En ja, heeft u liever uw geld over voor een lekkere appel of uh, een lekker groentegerecht? Hoeveel is gezond eten u waard? Laat het ons weten, we hebben het erover na aanleiding van uh, uh, veel nieuws over voedsel in de kranten uh, gisteren. Zo zou het nationale schoolontbijt ongezond eten en drinken bevatten. En 15% van de kinderen, ik schrok er zelf wel een beetje van... die zou met een lege maag naar school gaan. Uh, misschien uw kind ook wel, of misschien u vroeger wel als kind. Laat ons weten, u kunt ons bellen over uw verhalen... over eten, drinken, beknibbelen op voedsel of juist niet. Is het nodig om in deze crisistijd te beknibbelen... of kun je ook, ondanks het hebben van misschien wat minder geld... Toch gewoon gezond blijven eten. U kunt bellen 0800 1121. Dus 0800 1121, dat nummer is, dat nummer is gratis. U kunt ook een mailtje sturen, nacht.eo.nl. Twitter via hashtag Dit is de Nacht.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 Hello, black and wake me up. Ja, de trouw vanochtend. Ze kopte groot. groot. Goed eten, dat leidt onder de prijsdruk. Een voedselexpert die zegt erin dat uh, programma's die de voedselketen moeten verduurzamen... Uh, worden, uh, die worden er weer uitgeperst. Hij zegt uh, in een interview dat uh, door de crisis en de nieuwe prijsoorlog... in de supermarkten de aandacht voor duurzaamheid de nek wordt omgedraaid. De prijsdruk die is moordend. Alles draait weer om de laagste prijs. Nieuwe programma's die de voedselketen moeten verduurzamen... worden er weer uitgeperst. Het wordt tijd dat we de koppen bij elkaar steken. Ja, want uh, duurzaam eten... dat wordt er dus steeds moeilijker te betalen. Uh, door de prijzenoorlog uh, uh, is het lastig... om uh, dat duurzame eten te, te kunnen uh, afrekenen bij de kassa. En uh, Misschien merkt u dat ook wel. Uh, het aanbod uh, uh, ja, misschien neemt dat ook wel af. Um, door de crisis hebben veel mensen het moeilijk. In uh, Groot-Brittannië grijpen veel mensen naar het junkfood. Stond uh, gisteren ook in de kranten. Uh, hebt u dat uh, misschien uh, zelf ook ervaren... dat door de crisis er te weinig geld is om gezond te blijven eten? U kunt uw verhaal kwijt bij ons. Dit is de Nacht. We hebben het vanavond vannacht over voedsel 0800-C121. Dat is ons nummer. Kunt u bellen. Dat is gratis. Nacht.io.nl. Dat is ons mailadres. En uh, twitteren. Dat kan ook met hashtag dit is de nacht. There's a little piece of heaven in your eye today I think I saw it coming, but I really couldn't say But if it turns into a teardrop on your cheek Bradley and cream, a little piece of heaven. Hans, goedenacht. Goedenacht. Is dat wat je altijd denkt als jij je bordje krijgt voorgezet s'avonds? Dit is de hemel. Ja. Nou, ik moet zeggen, uh, dat is ik straks tegen u. Ik heb uh, een vrouw, dat is echt een, een keukenprinses. Ja, u belt over voedsel, daar hebben we het vannacht over. U kunt uh, allemaal bellen, 0800-1121. Uw vrouw is een keukenprinses. Ja, ik weet ...heel weinig toch iets zinvol te maken. Oh ja. En ook, en ook niet met een bord op schoot, maar gewoon een uh, leuk gedekt tafel. Dus wat dat betreft heb ik uh, een, een ja, rijk leven. Ik heb een talzins goede vrouw, ja. waar ik 44 jaar mee getrouwd ben. Ik heb uh, ook uh, eventjes vooraf gezegd, straks tegen de redactie lees van Cas ...er is geen beter land als Nederland. En dan mag er dus ook eens gezegd worden. Want er is overal problemen in de wereld waar mensen aan uh, elke dag moeten vechten... Om, uh, aan het eten. Ja. als ik kijk wat er in de wereld gebeurt, dan zijn jongens schijt uit, er is geen wederland als Nederland. Dat is even de positieve kant van het verhaal. Ja. En wat, heb, wat hebt u afgelopen, nacht, of afgelopen avond gegeten? Ik heb lekker verstampeld. Uh, wat voor stamppot? Nou, uh, een uh, uh, uh, uh, boerenkool met een lekker grote worsten. Hè? Met spekjes? Of zonder spekjes? spekjes. Oh man. <laughs> je weet hoe lekker het is. Hè? En een appeltje daardoor ja. ook, of niet? Techniek. Een appeltje erdoor ook, of niet? Dat vind ja, ik altijd dat ik het zo lekker. Oh, ja. Ja, dat is middags, uh, nu of drie, dat is een lekker wijntje. Eh, ik bedoel wat dat betreft, uh, ja, geniet van het leven. Ja. Daar hebben we ook keilig voor gewerkt. Ja. Maar ik moet zeggen financieel. Ik moet zeggen, we hebben uh, in ieder geval dus een levenspatroon dat wij ontzettend uh, zuinig met, met ons geld omgaan. Eh, we kijken naar alles, we overleggen. We doen geen gekke dingen. We hebben keihard voor gewerkt, we hebben onroerend gehad dat we een goede tijd kunnen verkopen. Dus we genieten dat lekker van de centen. Jullie zijn met je pensioen? Als je in Nederland iets verrijkt, dan moet je samen de keihard voor werken. En geen overdadige dingen doen. En goed met geld omgaan. Ja. Daardoor pinnen wij ook niet. Daardoor haalden wij gewoon, gewoon geld van de bank. En dan kijken we wat nodig hebben. Dus we hebben ook geen problemen. Of financieel in de problemen komen. Nee. En, en, en Hans. Jullie ja. zijn met pensioen, dus? Uh, ja, ik ben uh, al vier jaar. heb ik het geluk om. Uh, ja, de vrijheid te houden aan het ja. betrokkenen van onze AOW. Uh, en en staat, Want, staat u zelf uh, dan ook uh, wel eens in de keuken? Nou, ik hoef het niet te doen, want uh, ik doe andere dingen. Ja. Ik, uh, we hebben de zaak verdeeld. Ik ben meer de technische kant als het stuk is. Of er zijn alweer technische problemen. Ik bedoel, uh, we lossen samen op en dan gaan we eens een keukenproces. En we zijn wel echt de computers. Dus wat dat betreft, ja, er uh, is een ontzettend fijn uh, leven als je samen ervoor gaat. Kijk, het ideaal bestaat niet. Maar je moet er samen iets van maken. En dat doen we nog steeds. Ja, en wat is het allerlekkerste gerecht dat die vrouw kan maken? Nou, dat is uh, uh, soep. Dat is een uh, uh, kei, ja? En wat voor soep? Nou, mijn vrouw heeft er nou, van alles. Maar ja. ik moet zeggen, mijn vrouw heeft ook een tijd gewerkt in de ketering. Dus ah, dat kijk, is, uh, kijk, kijk, kijk, kijk. Daar heeft kijk, dat is natuurlijk van geleerd. Vrouw, ja. ja, die moet je zoeken. Hè? Heel goed ja, gevonden, ja. Heel goed. Ja, Oké, okay, had... ja, Nou, ik geniet wel, ervan. Wel ik, uh, het water loopt me al in de mond. Ja, en ik ja. zeg nogmaals, het is geen bezig of Nederland. Goed zo, ja. sluiten daarmee af. Ja, Ga ja. graag aan. Dag, Dag. goeienacht. Dit is de nacht. Hallo. Hallo. Wie is daar? Ik ben Kees. Kees. Goeienacht, Kees. Ja, ik, ik zeg net al tegen die uh, uh, man die net aan de, deur, aan de lijn was. Het is gewoon een kwestie van... Niet allemaal de kant-en-klaar kopen en gewoon ja, de basisproducten. En de meeste mensen kopen allemaal kant-en-klaar spullen. En slachtafval, wij noemen ze vlees, maar dat is allemaal slachtafval. Ja. En uh, al, die, al die dierlijke troepen is allemaal rotzooi. Want al die dierlijke rotzooi krijg je dik bloed van en al die enge ziektes komen van dik bloed. Dus als je gezond eet, is het goedkoop en gezond. En kant-en-klaar is, kant is ook niet altijd het goedkoopste. Ja, nee, het is allemaal sterven, is ja. Wat heb jij gisteravond gegeten, Kees? Kees, wat heb jij gisteravond gegeten? Oh, ik eet altijd gewoon rijst met groene groenten. Altijd, zeg je? Ja, ik eet gewoon altijd gewoon goede producten en geen rotzooi, geen kant-en-klaartroep. Maar je neemt niet elke avond rijst met groenten, of wel? Nou, ik eet hem. Een paar keer in de week eet ik uh, een frietje met veel oien. Dat vind ik ah. gewoon heerlijk. En uh, ik weet dat friet is niet geweldig is, maar gewoon in goede vet gebakken. En uh, gewoon uh, twee keer in de week een beetje friet met veel Dat Is gewoon heerlijk en uh, is gewoon uh, prima in mijn dieet. Dat sta je jezelf één uh, keer in de week toe? Dat sta, sta ik me mezelf wat toe. Ja. Want ja. ik eet altijd verder gezond, veel rijst en altijd deze, alleen maar spullen van de biologische winkel en is perfect. Dat is wel duur, hè? Tenminste, duurder dan in de reguliere supermarkt. Nee hoor, want als je geen vlees eet, dan ben je als dubbel goedkoper uit. Dus het is voor mij veel goedkoper. En wat voor vleesvervanger gebruik je dan? Ik eet altijd uh, gewoon veel sojaproducten en ja. dat is uh, perfect. Ik heb uh, een tijdje geleden, uh, een paar maanden geleden, mijn bloed laten onderzoeken. Want ik leef al 35 jaar zo en mijn bloed was perfect. Mooi. En, en, en jij denkt dat dat komt doordat je geen vlees eet? Nou, ik eet al 35 jaar geen dierlijke producten. Ja. En ook geen uh, bespoten rot helemaal. Het is super. Dus ook geen zuivel uh, en kaas? Ook geen zuivel en kaas. Je bent want veganist. het is net te werk dan vlees... Want alles wat dierlijk is, krijg je dik bloed van. En van dik bloed komen al die enge ziektes. Ja, hoe is dat eigenlijk begonnen? is het. En hoe... De dokters weten dat heel goed hoor. Want al die mensen met enge ziektes krijgen allemaal bloedverdunners. Dus de dokters weten het heel goed. En Kees, hoe is het eigenlijk begonnen? 35 jaar geleden werd jij veganist. Hoe, hoe kwam ja, dat zo? Ik, ik, ik ben op een gegeven moment ga je, eh, kwam ik zonder werk en ga je steeds meer lezen... Ja, en dan uh, rol, je, rol, je in, rol je toch in, in het gezonde voedsel. Maar hoe, hoe gaat dat dan? Je zou kunnen ja, zeggen, je ja, als je zonder dingen. werk komt te zitten... dan, dan ga je juist vaker patat eten omdat je, dat je misschien geen zin nee, meer hebt ik, om iets ik, te doen. Ik, ik, ik ging steeds meer lezen en, uh, en dan lees je uh, veel goede dingen. En dan, ja, dan denk je, ja, waarom zou ik nou eigenlijk vergiftigen met die rotzooi? Ja. Want het leven is zo simpel als je... Je gezond voelt en je eet altijd goede dingen. Nou, dan ga je je eigen steeds fijner voelen. En dan weet je alles. En dan. Ja, dan, dan draag je eruit. En dan krijg je. Uh, andere mensen die ook veel weten. En dan rollt uh, het, uh, het balletje. En dan. Ja, dan word je steeds uh, intelligenter. Ga je steeds betere boeken lezen. Nou, en dan. Uh, dan is het klaar, hè? Nou, Kees, dankjewel. wel. Nou, en geniet gedaan. ervan. En want lekker eten. Hè? Van al die dierlijke troep krijg je dik bloed. En daar komen al die hinkjes aan. Ik ga hem onthouden. En de dokters weten het heel goed hoor, want al die mensen krijgen bloedverdunners. Dankjewel Kees. Goeienacht en blijf zo, luisteren. Dag. 0800 1121, dat is ons nummer. Voor al uw verhalen over voedsel. Over gezond eten, ongezond eten. Ja, hoe doet u dat? Met de crisis? Uh, hebt u misschien minder te besteden? Betekent dat dat u ook misschien ja, minder gezond eet? Of is dat helemaal niet nodig als je minder geld hebt? Irene, goeiedag. Goeienacht. Voor jou ook uh, regelmatig een stampotje, of niet? Nee, nauwelijks. Oh, nauwelijks? Nauwelijks. Ik uh, ben een paar jaar geleden begonnen. Heb ik mijn eetgewoonte helemaal omgegooid. Nou, niet 1, 2, 3. Dat is ook een heel proces. Maar ik ben Ayurvedisch gaan eten. Wat is dat? Ayurvedisch is India's. Oké. Okay. Dus met heel veel groenten en met heel veel kruiden. Dat is heel gezond. Ja, en waar komt die naam vandaan dan? India. Ja, dat, ayur, ja, dat snap ik. Oh, sorry. Ja wat, wat, ja, wat betekent het precies? Uit het Sanskriet. Oorspronkelijk komt het uit, uit het Sanskriet. Hmm. En ayur betekent leven. En Veda betekent weten. Ja. Dus het betekent weten hoe te leven. En hoe ben je daar zo bij gekomen? Nou, ik ben uh, ongeveer twaalf jaar geleden. heb ik. Uh, uh, ME gekregen. En uh, van de reguliere gezondheidszorg kon ik pilletjes krijgen. En ik dacht van nou, ik denk dat er wel andere mogelijkheden zijn om uh, beter te worden. Dus toen uh, ben ik heel toevallig ben ik in contact gekomen met uh, Ayurveda. Mm -hmm. En Hoe? toen Hoe heb dan? ik een Ayurvedisch arts gezocht. En uh, die heeft mij behandeld. En ik ben ook toen Ayurvedisch gaan eten. En ik voel me gewoon een gelukkig mens. En wat is het verschil voor jou dan? Uh, nou, dat ik meer rust heb. Ik heb veel meer rust ook van binnen. Hoe, hoe bedoel je ik, dat? Leef, leef rust, ja, ik leef wat rustig. Ik, ik werk niet, ik zit in de WHO. Ja. Dat, dat is het wel. Maar ik, uh, ja, ik leef ook sober, ik, ik, ik kom niks tekort. Ik heb het goed. Mm -hmm. En ik, uh, ja, koken is mijn passie geworden. En, en uh, je eet dus uh, India's, maar is het alleen maar het eten... of is het een hele levensstijl eigenlijk? Ja, ik, ja, ik, ik groei gewoon steeds meer naar de natuur toe. Dus dat, ja, dat wordt eigenlijk wel levensstijl, ja. ja. Dat uh, wil uh, niet zeggen dat ik niet ooit naar, naar een frietwinkel ga. Nee, nooit? Uh, je ik bedoel, ik dat doe je wel af en toe? meisje. Ja. Wat zegt u? Dat doe je wel af en toe? Jou. Ja, ja, ook wel steeds minder. Maar, uh, en, en soms heb ik ook een snoepbui. Dat... Ik blijf gewoon een westersmeisje ja. die, uh, die buien heeft. Maar ja. over het algemeen uh, is het bijna altijd is het Ja. Maar je staat dus steeds dichter bij de natuur, zei je. Ja. Wat betekent dat dan concreet? Ik bedoel, uh, ga je vaak het bos zien of is het iets anders? Ja, dat. Maar ook meer eerbied voor het eten. Ik, ik krijg ook steeds meer weerstand tegen hele grote winkel, winkels... Waar, waar al die prijzen slagen zijn. Dat nodigt mij niet uit om daaraan mee te doen. Ik, ik koop mijn eten het liefst in de natuurvoedingswinkel... Mm -hmm. of bij het groentemannetje op de hoek. Ja, wel goed voor de portemonnee, zou je kunnen zeggen, die, die prijzen slagen. Ja, maar ja, dat vind ik toch minder belangrijk. Dat, dat zijn dingen die bij mij veranderen. Dat hm. vind ik minder belangrijk omdat ik uh, ja, gezond eten en gezond zijn en ook goed met de natuur omgaan, ja. goed met mezelf omgaan, dat wordt daar ook bij, dat wordt voor steeds belangrijker. En betekent dat dan ook dan, dat als je eet, s'avonds uh, je diner, dat je dan heel bewust eet? Dus bijvoorbeeld ook niet bij de televisie, maar gewoon rustig aan tafel? Helaas, helaas, dat lukt me nog niet. <laughs> Dat lukt me nog niet. Dat wordt er dan toch eigenlijk dat bij, je, toch? Ja, Dat wil ik wel. Dat wil ik wel naartoe, maar dat lukt me nog niet. Dat bij elke hap die je neemt, uh, je beseft wat je naar binnen werkt. Ik probeer het, ik ja. probeer het. Dat, maar dat, nou ja, zelfs dat is een proces. Ja. Maar waarom is dat dan zo moeilijk om, om dat te bereiken? Ja, ja, dat... Uh... Ik bedoel, je bent al twaalf jaar met deze levensstijl bezig. ja. Ja, nou ja, zo makkelijk is dat niet, nee. nee. Wat ik net zei, ik blijf, ik blijf een Westerse kind ik, ik sta niet buiten de cultuur. Nee. Nee, ik, daar, daar streef ik wel naar. En uh, bij tijd en wijle lukt het me, en meestal niet. Tot slot, Irene, we hebben het over eten. Uh, nou ja, dan, dan wil je eigenlijk even eventjes over doen, een receptje horen. Kun je, kun je iets vertellen? Wat is nou uh, iets heel lekkers, Indiaans, wat we misschien vanavond, dus dinsdagavond, kunnen eten? Het moet ja, wel in een half uur klaar zijn hoor. Want we moeten nog wel wat doen natuurlijk. Ja, nou, uh, nou het, het kost iets of wat meer tijd. Ja. Maar het is uh, gewoon de groente die wij uh, hier verbouwen en, en kunnen kopen. Maar het is gewoon met, met, uh, ja, met heel veel kruiden. Uh, bijvoorbeeld, ik heb vanavond heb ik gebakken aardappeltjes op. En dat is uh, gewoon, ik gebruik ghee. Ghee is geklaarde boter. Daar doe ik een klein... Uh, gedroogd pepertje in, eventjes want anders wordt het uh, te heet dan doe ik daar uh, zwart komijnzaad lekker eventjes in uh, heel eventjes, paar seconden in laten pruttelen en dan een uh, iets voorgekookte aardappeltje erin nou, en dan een beetje zwart zout, zeezout eroverheen en dan heb ik gebakken aardappeltjes lekker, lekker ja, het is heel ja. erg lekker ik ben al even vergeten mee te schrijven Haha, ja. <laughs> dat is niet zo heel erg. Ik heb daar boeken vol. Goed zo. Uh, hoe heet en het? Kan ook. Ja, precies. En hoe heet het? Ayurveda. Oké, okay, nog een keer. Ja, heel goed. Heel, heel erg bedankt, Irene. Ja, ja. eet smakelijk. En uh, bedankt voor, voor je mooie verhaal. Oké, okay, hoor. Okay. Fijne nacht. Tot slot nog even een tip van Leni. En er is een boek dat lekker zuinig heet. En daar staan heel veel recepten in. Van rond de 5 euro. Dus. Uh, Mocht je wat uh, krap bij kas zitten, misschien vanwege de crisis, lekker zuinig, zo heet het boek. Ja, kun je dat natuurlijk wel aanschaffen, maar misschien heb je het ook te lenen in de Biep. Kun je het inkijken, kun je er misschien wat foto's van maken. En uh, dan uh, kun je dus lekker koken, denk ik, hoop ik. En uh, die gerechten die zijn uh, ongeveer 5 euro. Nou, met een beetje geluk is het dan uh, voor meerdere personen en dan kun je er natuurlijk ook nog wat langer mee doen. Als het voor één persoon is, dan is het nog best wel prijzig, maar meestal is het voor vier. Hè? De gerechten die in, in kookboeken staan, dus. Nee, dat, dat is dan nog wel te doen, denk ik. Goed, zometeen. Dan praten we met Marcel Schuttelaar. Hij is voedseldeskundige. En hij stond gisteren in trouw over gezond en duurzaam voedsel. Ik las het een stukje uit voor, uit het artikel. Stond gisteren op de voorpagina. En u kunt natuurlijk ook nog bellen met uw verhalen over voedsel. 0800-1121.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 Run my hometown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 Chose the we ain't gonna stand shit Chose the we are united Round my home Adel en Hometown Glory. Marcel Schuttelaar die, uh, is voedselexpert... en die uh, uh, kwam aan bod vanochtend uh, gistermorgen in De Trouw op de voorpagina. Hij uh, zegt dat door de crisis uh, en de nieuwe prijzenoorlog... de aandacht voor duurzaam voedsel de nek wordt omgedraaid. nacht, Marcel. Goedemorgen. Goedemorgen. ja. Uh, wat heb jij gisteravond uh, gegeten? Nou ja, vrij goed moet ik zeggen. Uh, sushi. Ik zat eten met een collega. Wat zei je, sushi? En, uh, en uh, heerlijke sushi gegeven met uh, daarbij um, een frietje. Uh, dan heb je toch iets warms. Nou, sushi met gegeten. een frietje? Ja, en uh, een glaasje wijn. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik heb van de crisis niks aangetrokken. Ik heb nee. heerlijk zitten eten. En, en was het uh, du duurzame sushi? Uh, ja. Het is uh, uh, het restaurantje waar ik let letten ze wel een beetje op wat voor vis te serveren. Let je daar sowieso erg op? Uh, of het is? Wat je eet? Gemiddeld. Ja, gemiddeld. Uh, ik probeer, we zijn niet mensen die alles biologisch eten en dergelijke. Maar we proberen wel, uh, als we, tenminste als je mij een, een, een, een groot plezier doet. Zaterdagochtend, dan, dan, dan, dan ziet mijn favoriete zaterdagochtend eruit dat ik een, op mijn uh, fietsje stap en dan langs uh, verschillende kleine winkeliers rij. Dan heb ik een slager uh, hier bij mij in de buurt waar uh, we gewoon prachtig uh, vlees kunnen, uh, die prachtig vlees verkoopt. En uh, dat is allemaal uh, van, uh, ja, het lijkt alsof hij die dieren zelfs een beetje kent. Dus een um, hm. hele goede kwaliteit. Uh, hij is wel wat duurder, maar dan, uh, nou ja, dan neem ik het nou het stijl, of bestel ik wat minder. En dan uh, een bakketje wat uh, hele mooie broodsoorten verkoopt, ook uh, speldbrood. Dat biologisch brood. Nou, dat is, dat is echt fantastisch. Uh, dat is Excels zelfs uh, vrij nieuw. Ja. Een visboer die uh, nou, de mooiste vissen verkoopt. En als ik bij hem naar binnen ga, dan, dan, dan zeg ik ook niet van: joh, ik wil uh, kabeljauw of ik wil school. Maar ik zeg: wat, uh, wat raad je nu, aan? En wat is er? En dan zit hij: nou, op dit moment is uh, dit uh, goedkoop. En, uh, dan uh, zegt hij, nou, misschien moet een nemen... of je moet zelf is, of kabeljauw, of, of school, of noem maar wat. Maar hij geeft dan, uh, hij geeft dan advies weet je, wat er op dat moment uh, goed beschikbaar is... en wat uh, net uh, gevangen is. En dan neem ik dat. Nou, en dat, dat vind ik ontzettend leuk. Ja. Ik vrees ook veel lollen, en die mensen ken je... en dus die je ook een beetje... Uh, en, en, en er zijn, natuurlijk, steeds, er zijn er natuurlijk veel meer mensen die uh, bij uh, de boer om de hoek kopen. Want dan weet je wat je koopt. Maar dat is niet per se duurzamer, toch? Nee, dat hoeft ook niet per se. Het is, uh, het is wel zo dat als je een beetje weet uh, waar het vandaan komt, dat je er wat meer oog op hebt. Maar dat, dat hoeft niet. Ik vind het wel een leuke ontwikkeling. Je ziet heel veel boeren die uh, ja, een beetje bijverdienen op die manier. Hè. Dus uh, het is niet altijd even, even royaal op de boerderij. Dus dan verkopen ze uh, kersen of jam of uh, producten aan. Ja. en dergelijke. Nou, dat is mooi. Leuk, stel, dat je, ja, stel dat je bij een boer om de hoek uh, uh, biefstukjes koopt. Uh, dan hoeft het natuurlijk niet zo te zijn per se dat, dat uh, het duurzaam is wat betreft het dierenwelzijn. Maar je moet er ook uh, misschien wat verder voor rijden dan naar de supermarkt ook. Dus daarom is het niet per se altijd duurzamer, toch? Uh, nee, dat hoeft niet. Het is wel zo dat als je nu bij de supermarkt koopt, dan zie je dat daar is best heel veel gebeurt op het terrein van verduurzaming. Uh, je ziet vaak tegenwoordig vlees met één ster of twee sterren van de dierenbescherming. En uh, daar, daar zijn toch wel grote, grote stappen gezet. Dat is wel de vraag of je die sterren kunt geloven. Ja, in de regel wel. Ik zei, je moet nooit iets ongeloven. Ik geloof dat er altijd een beetje verjumeld wordt. En uh, als het uh, ja, maar 95%, ik zeg, ik zeg in de regel uh, voor de, van de grote supermarkten is, is 95% uh, van, van wat ze vertellen echt wel waar en zo af en toe gaat er wel eens een keer wat fout. Dus, uh, dus dat verhaal uh, van Zembla van laatst over. Uh... De fraude in de vleessector, dat, uh, daar, daar moeten we ons niet te veel van aantrekken? Nee, ik vind uh, uh, dat dat gebeurt wel. En ik, uh, ik weet dat in, die, uh, in dat geval uh, en de dierenbescherming en de supermarktbranche... die zijn zich rot geschrokken, hebben enorm hard lopen zoeken... maar doen er echt alles aan om dat, uh, om dat, uh, om dat weer ordentelijk uh, ja. te krijgen. Een regulier vlees zou worden verkocht als duurzaam vlees, hè? daar gaat het om. Ja, dat was, uh, dat was het idee dat, uh, dat vlees wat eigenlijk geen... Uh, wat niet duurzaam uh, uh, opgefokt was, dat toch al duurzaam verkocht werd. En dat ja. kan natuurlijk helemaal niet. Maar jij zegt dus maar... als uh, voedselexpert, expert en je bent al 30 ja. jaar werkzaam als adviseur in de voedselsector. Uh, dat wat duurzaam als wat. Dat, dat, uh, dat de producten die als duurzaam worden aangeboden. in de supermarkten over het algemeen ook duurzaam zijn. Maar ja. in trouw uh, zei je gistermorgen. programma's die de voedselketen moeten verduurzamen. Nou, op, afgelopen jaren allemaal zo'n beetje opgestart. dat die uh, langzaamaan uh, weer gaan verdwijnen. Ja, ik zie dat. Uh, uh, ik denk dat het dat dat nog niet zo ver is in de zin dat dat nu allemaal aan het, dat, dat nu allemaal verdwijnt. Ik zie nog steeds een positieve ontwikkeling, maar wat ik uh, probeer aan te geven is dat als we als het zo doorgaat met die prijzenoorlog. Uh, de, dan, ...dan kan dat fout gaan. En ik zie ook her en der zieke dingen, zie ik ook al dingen fout gaan. Inkoopprogramma's van de Rijksoverheid bijvoorbeeld... Hè, die, uh, ...die het goede voorbeeld moet geven. Uh, die worden, die, daar wordt minder op duurzaamheid en ook minder op gezondheid gelet. Ik denk dat dat een uh, slechte ontwikkeling is. En wat zijn dat voor programma's? En, nou, bijvoorbeeld als, als jij uh, uh, voedsel wil verkopen aan, uh, aan een ministerie... ...dan moet je voldoen, of aan een gemeente... Voor de, ...voor de catering van de gemeente en dergelijke... ...dan uh, moet je voldoen aan bepaalde eisen. Dus de koffie moet dan... ...vet, uh, uh, koffie zijn. Uh, dus eerlijke koffie. En het, de eieren moeten dan scharreleieren zijn. En, uh, uh, een deel van de producten moet biologisch zijn. Er zijn bepaalde eisen aan gesteld. Als je daaraan kwalificeert... dan uh, uh, dan heb je een grotere kans dat uh, je uh, een aantal jaren dat uh, voedsel mag leveren aan zo'n gemeente of mm -hmm. ministerie. En ik zie dat dat, uh, daar was de afgelopen jaren, hebben ze die programma's flink aangehaald en mooi scherp gesteld. Maar ik zie dat dat nu veel minder is en dat vind ik... Er uh, ligt minder knop, uh, de nadruk op inmiddels. Ja, dus toch het financiële argument gaat naar de doorslag ja. geven. Men, men is erg naar de prijs aan het kijken. En, en, ja. en op welke manier heeft dan de prijzenoorlog invloed op uh, de, het aanbod van duurzaam voedsel? Nou, vaak is als je uh, neem bijvoorbeeld uh, diervriendelijk vlees of uh, vrije uitloop eieren, dan, uh, dan hebben die kippen meer ruimte nodig. En die bewegen vaak ook meer. Uh, neem het geval van kippen, bewegen meer, hebben meer ruimte nodig, uh, hebben wat beter voedsel nodig. En dat kost gewoon geld, dat gaat niet om grote bedragen, dus misschien een cent per ei of twee cent per ei. Dus die, die consument hoeft daar op zich niet zoveel van te merken, maar ergens moet dat wel betaald worden. En als uh, de boer of de leverancier uh, niet betaald wordt voor zijn inspanningen... dan gaat dat fout. En dan, dan, dan krijg je dat hij uh, dat uh, nou ja, bijvoorbeeld kan gaan schoemelen... omdat hij onder druk van die prijzen nog toch, uh, toch moet proberen om eruit te komen. Dus dat... Uh... Uh, een, een goed product, ik hoorde een van de luisteraars dat ook zeggen, een goed product uh, moet gewoon zijn prijs kennen. En ja. dat, dat moeten we bereid zijn ervoor te betalen. Ja, en dan krijg je ook weer de eeuwige discussie, is het eten in de biologische winkel nou uh, duur of is dat nou juist de normale prijs? Nou, het is wat, het is wat duurder door de kleinschaligheid. Ja. Het is, uh, en het is wat duurder omdat, het, um, omdat er wat meer aandacht aan gegeven is. Maar... Uh, ja, dat is een kwestie van persoonlijke smaak. Maar uh, als ik, uh, wat ik zei, dat visje koop van mijn visboer... of dat vlees van uh, mijn slager... Uh, dan weet ik dat daar de nodige zorg aan besteed is. Ik weet ook dat het hartstikke vers is. En uh, als het wat duurder is, dan kies ik ervoor om iets minder te nemen. Nou ja, want, uh, dan, ik ga voor kwaliteit in plaats van voor kwantiteit dan. dan ja. heb ik een oplossing op zo'n moment. Dus die, die huh? prijzenoorlog kan ervoor zorgen... dat er misschien toch nu wat gesjoemeld gaat worden met... Uh, uh, de criteria die worden gesteld aan hoe duurzaam iets is. Uh... Nou, het helpt niet. Het, helpt nee, het helpt de producenten niet. Soms het... kunnen dan misschien dus... iets gaan verkopen wat als duurzaam wordt aangemerkt, maar het ah. eigenlijk helemaal niet is. Ja, dat ja. Uh, het risico loop je. Ik, ik, uh, ik, ik, ik werk veel voor, uh, voor grote bedrijven en ook veel voor grote retailers, voor supermarkten en zo. En over het algemeen probeert men dat uiterst netjes te doen. Maar er zijn altijd cowboys in het veld en uh, het risico loop je dat dat. Uh, dat dat, dat dat de verkeerde kant op gaat. En heeft het ook gevolgen voor de gezondheid? Um, ja, in die zin. Wat ik met dat ligt het misschien op een iets ander niveau. Ik vind vaak dat ongezond voedsel goedkoper is. En, mm. en, en, en, en gezonder voedsel is vaak wat duurder. En, ja, wat is het gezondste wat er is? Dat is eigenlijk groente en fruit. Ja. Uh, dat weten we. Twee, ons groente, twee stuks fruit, wat je eigenlijk zou moeten eten. Uh, maar het grappige is dat uh, zeker fruit, maar groente ook wel vaak, toch vrij duur is. En uh, wat ik zeg altijd voor 1 of twee euro koop, koop je bijvoorbeeld vier appels. Uh, voor twee euro, vier mooie appels, maar je koopt er uh, bij wijze van spreken een doos gevulde koeken voor. Eigenlijk alleen bananen en... zijn uh, best wel goedkoop. Ah. Ja, toch? bananen zijn uh, tegenwoordig uh, behoorlijk goedkoop. Ja, ja. Alleen daar gaat dan weer niet zo goed mee ook met de bananen. Ik heb virus, het gelezen, ja. <laughs> zijn ze mee bezig om ja. daar uh, te veel monocultuur ja. en dergelijke. Maar ja, een deel van de bananen zijn tegenwoordig ook, uh, ook vet, Het is heerlijke handel. En ik, uh, uh, dat, uh, dat is in ieder geval weer een, uh, weer een goede ontwikkeling. En in sommige gevallen zelfs sommige winkels leveren dat zonder dat ze duurder zijn. Dat vind ik ja. helemaal mooi. In Groot-Brittannië, daar eet men dankzij de crisis uh, steeds ongezonder. Uh, grijpt men steeds sneller naar fastfood. Zien we dat in Nederland ook? Uh, ik weet niet of dat zo is. Wat we in Nederland wel zien is dat uh, het verschil tussen uh, in, in levensduur of in levensverwachting, dus hoe oud je wordt tussen mensen uit de arme wijken en de rijke wijken, steeds groter wordt. En dat de mensen uit de armere buurten uh, niet alleen korter leven, maar ook ongezonder leven. Ja. Dus, dus daar, zien we, daar zien we een ontwikkeling waarvoor, uh, ja, waarvoor ik vind dat we ons een beetje moeten schamen. Want dat is toch een gekke, uh, dat is toch een gekke lijn in een welvarend land als Nederland. En, en uh, ja, zeg maar het fastfoodsel is vaak uh, vrij goedkoop. Het bestaat vaak uit hele simpele ingrediënten. Mm. Dus veel tuinwemeel, veel marsmeel, wat vet, uh, wat suiker. En, en, en gezondere producten zijn vaak, uh, zijn vaak wat duurder. Dus, dus het is geen gekke ontwikkeling. Het zou me niks verbazen tot, uh, als dat hier ook een beetje zo is. Ja. Maar, maar ik heb er geen cijfers van gezien. Nee. En er zijn, lijkt me ook nog wel, mogelijkheden toch om, als je wat minder geld hebt, gezond te blijven eten, toch? Ja. Dus ja. Een van de luisteraars zei dat ook volgens mij, uh, uh, maar dat betekent wel dat je tijd moet nemen. dus ja. je moet een beetje shoppen. Ik ben heel benieuwd uh, wat jouw verdere tips zijn. Uh, blijf eventjes aan de lijn als je wil, Doe uh, en dan praten we zo meteen ook verder met een aantal uh, luisteraars, uh, zoals met Marjan. Zij koopt groenten van het seizoen omdat dat goedkoper is. Maar eerst Bobby McFerrin samen met Esperanza Spalding en Everytime. Is het nu de tijd van bietjes of wortelen? Marjan, goeienacht. Goeienacht. Ik weet eigenlijk niet zo goed. Wat is de groente uh, ja, van het seizoen? Spruitjes, ja, spruitjes, uh, spinazie. En ik koop gewoon wat er in de aanbieding is. Dat maakt het ook makkelijk om te weten wat je... Wat, je, wat zal ik eens eten? Nou, wat in de aanbieding is dus... Yeah. Maar het is niet alleen vanwege het seizoen. Het is ook... Soms zie je iets liggen aan, aan, aan groenten... en dan kijk ik waar het vandaan komt. En dan denk ik... Dan, want dan denk ik eerst lekker... en dan, de, dan kijk ik waar het vandaan komt. Dan denk ik, hoezo moet dat uit Egypte komen? Ja, ja, ja. Dat doe ik dus niet. En uh, ik, ben, uh, ik ben een werkloze. Een van de zoveel duizenden. En toen ik uh, nog werkte... Had ik, uh, had ik veel meer junkfood omdat ik, ja, je bent moe. Oh, nou, dat is makkelijk. Ja. Een pizza. Ja. Of uh, ja. een, wat vaak een friet of zo. En nu doe ik dat eigenlijk helemaal niet. Want er moet geconsumeerd worden. En daar sta ik ook sowieso wel achter. Maar het moet financieel ook. En dan kijk je gewoon wat meer van wat er is. En, uh, nou, bij sommige winkels heb je ook best wel biologische dingen. En met vlees en zo. Ik eet heel weinig vlees. Ik heb de dikke vegetariër gekocht. Heel dik vegetarisch winkels. Dus dat is het boek van uh, uh, Antoine uit toch? Nee, uh, het is van een Amerikaan. Ik ben even zijn naam oh, okay. kwijt. Nou, die maar de dikke vegetarier kun je zo googelen. Maar dan maak ik ook zelf notenburgers of uh, hoe heet die dingen? Uh, groenteburgers. En dat, is, dat kost tijd. En je hebt of of geld of tijd. En nee. ik heb nu tijd. En ik begon over die groenten, groenten van het ja. seizoen, omdat jij heel vaak groenten uit het seizoen koopt. Ja, om, precies, omdat dat goedkoper is. Maar het betekent ook vaak dat ze uit, uit Nederland zelf komen. Ja. En... Want alles wat buiten... Ik bedoel, als je in de, als je in de winter... Uh, ja, ik weet zo gewoon niet een goed voorbeeld. Maar je, je kan wel volgen... Uh, als je iets koopt van het seizoen... Ja, daar is meer van. Ter beschikking. En ook vanuit Nederland. En wat zijn nou de, uh, de groenten van het seizoen op dit moment? Spruitjes, zei je? Ja, die heb ik... Uh, la... Nou, ik heb bijvoorbeeld vandaag... Ik had nog wortels liggen, die had ik vorige week gekocht. En ik dacht, oeh, dat moet wel op en de spruiten ook. En dat had ik nog meer. Ik had nog een zielig uh, stronkje broccoli. Toen dacht ik eerst, nou, ik ga het snijden... en dan kook ik, uh, ik er wel soep van. Maar ik had zoiets van, ja... Uh, spruitensoep, dat weet ik niet en toen zag ik toevallig een recept voorbij komen, niet dat ik dat recept heb gebruikt, maar toen dacht ik wel oh wacht, ik, uh, ik heb het gekookt in uh, al die dingen bij elkaar gemikt ja. en gekookt in uh, bouillon en, uh, en daarna heb ik er een groentetaart van gemaakt. Was het lekker? Ja. mooi Maar groenten van het seizoen die zijn niet, al, niet per se goedkoper je hebt wel weinig geld, ja, hoe doe je dat dan? Seizoen zijn juist wel goedkoper. Omdat, je, omdat, het, dan, omdat het aanbod van het seizoen is altijd groter is dan iets wat eigenlijk helemaal van buiten het seizoen is. Ja, en bovendien ja, moet het ja, ja. dan ook van verder weg komen. Het eh, boek heet trouwens uh, De dikke vegetariër, dus, en het is van Mark Bitman. Bidman, ja, ja. precies. Gaan we ja. eventjes naar Marcel Schuttelaar, voedselexpert. Is het inderdaad zo dat het voedsel van het seizoen altijd goedkoper is? Nou, vaak wel. Uh, klopt, uh, wat de als uh, opmerkte opmerkte, uh, het is een kwestie van uh, vraag en aanbod. Hè? En als er veel is uh, op een bepaald uh, moment, dan uh, zijn de prijzen relatief laag. Maar er is toch niet per se meer vraag naar groente uit het seizoen dan uh, naar groente niet uit het seizoen? Uh, nee, maar dat... Uh, dat is niet volgens mij bepalend. Wat er op dat moment. Kijk, op dit moment is er volgens mij uh, spruiten, koolsoorten, uien, prei, uh, tal van uh, nog uh, volle grondsgroenten die we in Nederland verbouwen. En uh, die hebben sowieso vaak een uh, wat lagere prijs. Uh, boeren ontvangen heel heel erg weinig van kilo aaien en dat soort uh, ja. producten. En um, is, uh, als, als, als dat volop aanwezig is, dan zijn die prijzen vaak scherp. Ook in de supermarkt, maar ook gewoon op de dagmarkt. Bijvoorbeeld op de markt. En kun je dat vaak voor hele lage prijzen kopen. Dus ik vind het niet zo gek tip. En um, wil je trouwens zien welke groente en fruit uh, je het beste kunt eten? Althans, uh, welke groente- en fruitsoorten bij dit seizoen horen? Uh, dan kun je kijken op milieucentraal.nl. Ik heb even gezocht. er staat een ja. groente- en fruitkalender op. Um, ja, en, en die heel Marse... goed. Ja, oké. Okay. Marcel, heb je ook nog andere tips? Uh, dus groente uit het seizoen, uh, dat kan dus goedkoper zijn. Um, ja, als je in de crisis nu uh, wordt geraakt, je bent werkloos, je hebt weinig geld en je wilt toch gezond blijven eten, wat kun je doen? Nou ja, het kost wat meer tijd. Je, als je snel wil eten, kost uh, uh, dat kost vaak uh, wat meer geld. Maar als je weinig geld hebt. En dan zou ik, ik zou beginnen niet met uh, de vleessoort en dergelijke... maar ik zou beginnen met de groenten. Dat, dat is de centrale component in je maaltijd... Uh, je kan uh, door het gebruik van kruiden en dergelijke, kun je altijd zorgen voor, voor aardige smaken. Ja. Je kunt bedenken dat uh, volle granen, dus uh, wat bruinere rijst, uh, als je voor korenbrood eet in plaats van wit brood, dat dat soort producten veel meer vullen. Geeft een veel uh, langer verzadigingsgevoel. Als je, uh, als je een, ja. een, een, een wit puntje eet, dan heb je een kwartier later weer honger. Eet je, eet je twee bruine boterhammen met wat kaas, dan heb je uh, veel minder snel honger. Dat komt Terwijl... omdat de voedingsstoffen veel langzamer houden. ...veel langzamer in je lichaam komen. Ja. Dus, terwijl, terwijl het wel zo is... ...dat toch uh, de mensen... Uh, ...in ieder geval de lager opgeleiden... Uh, ...die over het algemeen ook... ...minder inkomen hebben... ...dat die vaker wit brood eten... Uh, ja. ...dan hoger opgeleiden... Ja. ...met een hoger inkomen. Ja, ironie, oh ironie, klopt. Uh, en ook vaker uh, gaan voor, uh, ja, voor minder gezonde zoete producten en de snacks. En de, ja. uh, klopt. En de, dus eigenlijk het omgekeerde van wat je graag zou willen dat er gebeurt. En waarom is dat? Is dat omdat het nog steeds wordt gezien als een luxe product? Of omdat dat misschien ooit de reden was dat men witbrood ging eten? Zo is het ja, witbrood, was, uh, witbrood was een luxe product. En uh, rijke mensen uh, hoefden geen bruinbrood te eten, maar konden naar witbrood toe. En dat gedrag is geïmiteerd in de loop der jaren ja. door mensen met minder geld. En toen zei je, uh, uh, zie je bij vlees, dat... Uh, toen zij veel, veel meer wat meer vlees konden kopen werd vlees een soort statussymbool en wat je nu ziet is dat uh, onder uh, uh, de mensen met veel geld wat ik maar even aan is de grachtengordel, gordel dan zie je dat het gebruik van vlees vlees wordt veel meer een smaakcomponent in ja. plaats van die centrale grote uh, uh, lab op je bord. En, dus dat verandert langzaam. Het dus de teken. levensstijl uh, van de hoogopgeleide opgeleide die dringt wat later door in de, uh, bij de uh, uh, lage opgeleide. Ja, dat is één. Het ja. tweede is, je moet ook tijd en aandacht en uh, energie hebben om dat, uh, om dat voor elkaar te maken. Dus ja. als jij uh, uh, met, uh, uh, op een verdiepingje met uh, uh, een volle familie zit en er is weinig tijd hier, twee baantjes om de bol bij elkaar te, te, te brengen dan, ja, dan dan ligt het vaak niet zo makkelijk om uh, uh, een uurtje in de keuken te gaan staan... om allerlei dingen klaar te maken. Dus zie je dat tijd dan een, een handicap wordt. Dus dat is, ja. dat is ook een component. Ja. En onderwijs en scholing. Hè? Ja. Want... En we spreken natuurlijk allemaal in zijn algemeenheid... Uh, ja. er zijn natuurlijk altijd uh, heel veel uitzonderingen. Nee, het ligt voor iedereen anders. Ja. Dat klopt. Weet je wat ik ook wel eens doe? En dat is heel goedkoop ook. Uh, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar als ik niet zoveel tijd heb, witte bonen in tomatensaus... En dan gooi ik er gewoon een paar uh, lepels uh, rode kool uit een pot uh, uh, doorheen. En daar zit dan ook nog uh, appel door. Maar die appel die proef ik eigenlijk niet. Ja, je kan van dit soort. Uh, je, ik vind dat wel zo mooi, mensen doen het heel moeilijk vaak over koken. Maar als je gewoon uh, een goede bakpan hebt en je ja, drie hebt. drie minuten olie, klaar hoor. Ja, en je gooit daar uh, en je gooit daar sorry, verschillende groenten in. Dan kun je de lekkerste dingen maken met wat kruiden en dergelijke. Minuten, en dan ben je een paar minuten en dan ben je een paar minuten klaar en dan heb je een heerlijk vers product. Ik vind dat altijd zalig. Als, ja. Als ik eerst keer wat moet koken. En uh, kook ook slim, hè? Uh, voor meerdere dagen en gooi niet te veel weg. Klopt? Toch? Dat is ook een belangrijke, uh, toch? Hoeveel gooien we weg ja. per jaar per huishouden? Ongeveer uh, een derde tot uh, 40% procent ja. van het voedsel wordt weggegooid. Dus dat is kolossaal veel. Ja. En misschien nog een, nog een tipje: wat, uh, mensen denken vaak dat uh, groenten in potjes en die vriesgroenten dat, dat uh, niet vers is. Dat is niet waar. Als die goedkoop zijn en, en, en, en niet te duur, dan zijn dat hele goede alternatieven voor, voor vers. Dus als je geen tijd hebt om keren, je hebt niks in huis, dan, dan zijn ook dat hele mooie producten om uh, gezond te eten. En hetzelfde geldt natuurlijk voor ingevroren groenten. Ja, ja. ja absoluut. Die hebben vaak een slechte naam. Maar ze voorkomen te onrechten. En uh, soms koop je voor 30 cent ja. uh, een pak uh, diepgevroren uh, spinazie. Nou, dat is hartstikke. In ieder geval qua gezondheid is het top. Marcel Schuttelaar. We moeten een einde aanbreiden. Ik krijg honger. Heel goed. Ik ga Goedsel expert. Heel erg bedankt en wel trusten. Dank uh, je. Volgende uur dan gaan we het hebben over vrijwilligerswerk. Heel veel mensen doen het vrijwilligerswerk. en Het zou best kunnen dat er over een tijdje nog veel meer vrijwilligers bij komen. Hoe dat zit en uh, ja, wat leuk vrijwilligerswerk is. u kan het zometeen vertellen. Tot zometeen in tweede uur van Dit is de Nacht.